VN-gezant Kofi Annan vindt de situatie in Syrië nog steeds onacceptabel. Tegen de VN-veiligheidsraad zei hij dat in Hama maandag waarschijnlijk tientallen mensen zijn gedood door het leger, ondanks het staart het vuren. De Veiligheidsraad hoopt dat het aantal VN-waarnemers in Syrië de komende weken groeit van 30 naar ongeveer 100. In de Verenigde Staten zijn de republikeinse voorverkiezingen in vijf noordoostelijke staten door Mitt Romney gewonnen... In een toespraak eiste hij de definitieve kandidatuur min of meer op. Hij bedankte de kiezers voor de bijzondere verantwoordelijkheid die ze hem geven. Samen kunnen we winnen in november, zei hij. De nominatie kan Romney nauwelijks ontgaan. Oekraïne wil dat de Nederlandse energiemaatschappij... een reclamespotje met Henk Spaan van de buis haalt. Daarin wordt een biertap voor thuis beloofd... aan mensen die overstappen van de energieleverancier... Gesuggereerd wordt dat mannen vanwege die thuistap... beter thuis kunnen blijven om het EK te kijken... in plaats van het toernooi in Oekraïne te bezoeken. Dat land is nu boos, omdat het sportje het EK-toerisme zou schaden. Chelsea heeft de finale bereikt van de Champions League... ten koste van titelhouder Barcelona. In Spanje werd het 2-2 en dat was genoeg voor de Londense club... na de 1-0-overwinning van vorige week. Chelsea speelde de finale tegen Real Madrid of Bayern München... Het weer. De dag begint zonnig en droog, maar smiddags gaat het regenen. Het wordt dan zo'n 14 graden. Morgen ook wisselvallig en iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 25 april. Nog vier en een halve maand tot de verkiezingen. Ja, en in die tijd moet er een begroting gemaakt worden... met een fors bezuinigings- en hervormingspakket. En zal er vooral campagne worden gevoerd. Het laatste nieuws uit Den Haag krijgt u straks van Joost Vullix. En over de politieke ontwikkelingen praten we vanochtend door... met oud-informateur en voormalig lid van de Raad van State... Rijn-Jan Hoekstra. En we spreken minister Hille van Defensie. Eigenlijk over een project van Defensie. Maar ongetwijfeld ook over de politieke crisis en het CDA-nogel. Rob de Wijk schreef een boek over de crisis crisis in Europa en het populisme... en hij nam Nederland als voorbeeld. En hij is nu wel heel erg actueel met zijn boek. We spreken hem na half negen. Dan, de metro van Amsterdam, die er al decennia lang ligt... blijkt onveilig. Daar praten we over met hoogleraar veiligheid... en rampenbestrijding Ben Barcelona ligt eruit uit de Champions League. De gedoodverfde winnaar haalde de finale niet. We beschouwen de wedstrijd tegen Chelsea na... en horen over het verdriet van Barcelona. Een mega Hollywood-productie komt vandaag in de bioscopen... met heel veel superhelden en supersterren, The Avengers... De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 12 september gaat Nederland naar de stembus. Op Paleis Huis ten Bos heeft koningin Beatrix gisteravond laat... de demissionaire premier verzocht de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen. Een van de partijen die mee gaat doen aan de verkiezingen... is de onafhankelijke burgerpartij. De nieuwe partij van Hero Brinkman. De naam maakte Brinkman bekend bij Pau en Witteman. We hebben uh, uiteindelijk uh, met de kandidaten hebben we drie opties gehad, uh, moet ik erbij zeggen. En daar hebben we uiteindelijk uh, in meerderheid, zoals het gaat in de Democratische Partij, besloten dat het uh, de onafhankelijke burgerpartij gaat worden. En Brinkman is niet bescheiden over de gekozen naam. Dat is echt een ontzettend goede naam. Ik zal jullie uitleggen waarom. Uh, onafhankelijk omdat dat de onafhankelijkheid van uh, een liberaal individu in dit land uh, symboliseert. Ook onafhankelijkheid van de soevereiniteit van Nederland binnen Europa en binnen de wereld. En ik wil een partij voor de burger.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 Brinkman is natuurlijk blij dat de verkiezingen niet op 27 juni zijn. Want dan was het wel heel erg moeilijk geworden, zei hij. De Afrikaanse Unie heeft een ultimatum gesteld aan Soedan en Zuid-Soedan. Sluiten de landen binnen drie maanden geen vrede, dan neemt de Unie passende maatregelen. Binnen 48 uur moeten de bombardementen stoppen, eist de Afrikaanse Unie. Immediate cessation of all hostilities. Including aerial bombardments, Met. With... De parties formally conveying their commitment in this respect to the chairperson of the Commission within 48 hours. En ook moeten de Afrikaanse landen binnen twee weken beginnen met onderhandelingen over het stoppen van alle vijandelijke uitingen. De Afrikaanse Unie wil verder dat Soedan en zuid soedan hun militairen uit het buurland terugtrekken. De afgelopen dagen vielen Soedanese vliegtuigen een markt en een olieveld in zuid soedan aan. Het Zuiden ziet de aanvallen als een oorlogsverklaring. Het geweld in Syrië gaat, ondanks het staakt het vuren, gewoon door. Dat heeft VN-gezant Annan laten weten aan de veiligheidsraad. Achter gesloten deuren zei Annan dat hij zich zorgen gemaakt over het geweld dat het Syrische leger gebruikt tegen burgers, zodra de VN-waarnemers zijn vertrokken. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN Susan Rice zei wat Annan vertelde. Mr. Annan expressed his concerns at reports that attacks have resumed in locations directly following the departure. ...of de members van de observerteam... ...naam ze, en ik quote, unacceptabel en reprehensible, if true. En ook maakte Rice bekend dat zeker één waarnemer... ...de toegang tot Syrië is geweigerd. Waarnemer zou uit een land komen dat lid is van de vrienden van Syrië. De Syriëne regering heeft tenminste één observer gegeven op zijn nationaliteit. En dat Syriëne autoriteiten heeft gegeven dat ze niet van de vrienden van Many that are of the of Syria. En nu Syrië zich niet aan de afspraken houdt, noemt Amerika de ontwikkelingen zorgelijk. Rice zegt dat als het Syrische regime de waarnemers niet de ruimte geeft hun werk te doen, en maatregelen volgen. The onus remains on the Syrian government to halt the violence en then op beide kanten om een voorkomst van cessation te houden... en om the observers te move en and do hun werk... zonder any obstruction. Als dat niet gebeurt... hebben we gezegd dat we bereid zijn to om te werken... voor de Syriën-gericht... en meer actie uit de security-counsel. Volgens mensenrechtenactivisten zijn er in Syrië de afgelopen dagen... zeker 70 mensen gedood. De meeste slachtoffers vielen in de stad Hama. Voor Mitt Romney is het vrijwel zeker dat hij het in november gaat opnemen tegen president Obama. Vannacht won Romney in vijf staten. New York, Delaware, Connecticut, Delaware. Maar nog een keer. Twee keer gewonnen. Ruime overwinning was het daar. In Pennsylvania. In een speech eiste hij de kandidatuur voor de Republikeinen al min of meer op. En vandaag kan ik ook zeggen: Amerika. Want na 43 primaries en caucuses. Many long days. En meer dan een few long nights. I can say with confidence and gratitude that you have given me a great honor and solemn responsibility and together we are going to win on November 6 Ja, Romney staat ver voor op zijn tegenstanders, Newt Gingrich en Ron Paul, de belangrijkste tegenstander Rick Santorum gaf twee weken geleden de strijd op en waar ik Delaware zei, moet Rhode Island staan. Die goed antwoord. Justitie wil dat een man die zijn ex met zwavelzuur heeft overgoten... 16 jaar de gevangenis ingaat en tbs krijgt. Volgens het OM heeft een man geprobeerd de vrouw van 28 te doden... door twee keer zwavelzuur over haar heen te gooien. Hij heeft twee maanden voor het feit uh, op internet gezocht naar, een, uh, naar zwavelzuur. Hij heeft het zwavelzuur uh, besteld via internet. Uh, hij heeft het slachtoffer gevraagd uh, om twee dagen vrij te nemen... omdat hij een verrassing voor haar had... En op de dag van het misdrijf, toen zij wilde vluchten naar de douche... nadat zij was overgoten met zwavelzuur... heeft hij haar belet om naar de douche te gaan. De vrouw heeft lang op de intensive care gelegen. Haar gezicht is ernstig verminkt. In de Amerikaanse staat Californië is een koe ontdekt... die leidt aan BSE, oftewel gekke koeienziekte. Volgens het ministerie van Landbouw loopt de volksgezondheid geen gevaar. Vandaag we de vierde case of BSE that's been diagnosed in the US and BSE is sometimes referred to as mad cow disease. The animal was a dairy cow from the state of California. First off, this particular animal did not enter the food supply at any time. So there is no concern about that. Het gaat om een melkkoe en niets van de koe is ooit in het voedselcircuit terecht gekomen. Het is het vierde BSE geval ooit in de Verenigde Staten ontdekt. In een monumentaal pand in Sommelsdijk is een brand ontstaan die eerder geblust leek te zijn. Maar het vuur leidde weer op, vertelt de brandweer eerder op de avond ook brand, zeg maar. Toen is om kwart over elf, rond kwart over elf, het zijn brand meest uh, En om kwart over twee kwam er nieuwe melding. Uh, nu staat het hele pand weer uh, uh, uitslaan, grote uitslaande brand. Brandonderzoek is ook, zeg maar, voor de brand eerder op de avond ter plaatse geweest. Uh, maar het is natuurlijk wel waarschijnlijk dat hij uh, de eerste keer niet helemaal goed uit is geweest. Op het moment van de brand was niemand thuis. De brandweer onderzoekt hoe het kan dat uh, de brandweer opleidde. Johan Cruijff heeft de pensioengerechtigde de leeftijd van 65 jaar bereikt. Oud-minister en Johan Cruijff-bewonderaar Pieter wint weet al wat Cruijff vandaag voor zijn verjaardag krijgt. Vrouw vrouw zegt op een gegeven moment, Johan, ik weet een mooi cadeau voor je verjaardag, bescheidenheid. Een tijdje terug uh, hadden ze een veiling bij de Johan Cruijff uh, Foundation, dus de stichting van Johan. Daar werd onder andere een optreden geveild van Sofian Touzani. Sofian is een, uh, een van de beste balartiesten ter wereld. Hij zei, dat is je verjaarscadeau, Johan, nou, en dat optreden, dat gaat morgen plaatsvinden. vinden. Dat is echt een klassieker. Zijn gisteravond in met het oog op morgen. Ter gelegenheid van El Salvador's verjaardag opent het Amsterdam Museum een speciale website waarop fans herinneringen aan Kruif kunnen achterlaten in de vorm van foto's, verhalen en filmpjes. Ophef in Oekraïne over een reclamespotje van de Nederlandse energiemaatschappij. Oekraïense autoriteiten willen zelfs dat het spotje van de buis wordt gehaald. Directeur Swinkels van de Nederlandse energiemaatschappij.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 Ja, volgens de Oekraïnse media is het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev nu boos. Het zou mensen ontmoedigen om naar Oekraïne af te reizen voor het EK. Eh, Swinkels is verrast door de ophef. We zeggen helemaal niet, uh, we zeggen helemaal niet dat er lelijke vrouwen in, in Oekraïne wonen. En, en, dus wat dat betreft uh, ja, denk ik ook gewoon dat, ze misschien, uh, dat als ze de uitleg krijgen... Dat, ze er, uh, dat er ook wel wat minder ophef over zal, uh, zal ontstaan. Ja, en vandaag spreken de Oekraïnse ambassadeur en het bedrijf over deze kwestie. Nog naar het financiële nieuws. De Dow Jones-index eindigde 16 procent hoger. Bij de Nasdaq was er minder goed nieuws. De technologiebeurs eindigde 0,3 in de min. In Azië wordt alweer gehandeld. De Japanse Nikkei staat op een winst van 18 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is dus 12 minuten over 6. Volgens de Britse krant The Guardian komt het nieuwe album van The Beach Boys op 5 juni uit. Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine en Bruce Johnson hebben zich voor de gelegenheid verzoend. De band haalde ook gitarist David Marks weer binnen... die in 1962 op 13-jarige leeftijd met The Beach Boys begon te spelen. G you're damn sure of A lonely bed here takes on the cold stand till my heart believes in what you chose as you see. Beach Boys met Tears in the Morning. Oud werk, want het nieuwe werk komt uit op 5 juni. Demissionair staatssecretaris Ben Knapen krijgt vandaag 12 buitenlandse prostituees op bezoek. Ontwikkelingssamenwerking heeft namelijk twee jaar lang een programma gefinancierd om sekswerkers in ontwikkelingslanden te helpen. Die steun was gericht op gezondheid, veiligheid en soms ook op een carrière buiten de prostitutie. De afgelopen dagen waren de prostituees op excursie in de Nederlandse seksindustrie. Verslaggever Roepau ging eens een avondje met ze mee. Ingeklemd tussen bedrijfspanden en het kanaal is hier een afwerkplek gecreëerd.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 Een bijdrage was dat van onze verslaggever Bouw. Het is tien voor half zeven. Frankrijk is na de eerste ronde nu helemaal in de ban van de presidentsverkiezingen. Kranten, radio en televisie allemaal besteden ze elke dag volop aandacht aan de kandidaten. De linkse François Hollande en de rechtse Nicolas Sarkozy. Maar echt objectief gaat het er niet aan toe, constateerde onze correspondent Frank Renaud. Afgelopen zondag was de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Dus wat doe je als journalist in Frankrijk de volgende ochtend? Je pakt de krant erbij. En wat zie je dan? Le Figaro heeft een commentaar van de hoofdredacteur op de voorpagina. En daar worden de voorstellen van de socialist Hollande slecht genoemd... en zegt de hoofdredacteur dat er geen andere keuze is dan op Sarkozy te stemmen. De krant Libération doet het die ochtend precies andersom. Hollande staat er op de voorpagina als winnaar... En in het commentaar van de krant gaat het over de nederlaag van Sarkozy en, ik citeer, diens onbegrijpelijke verkiezingscampagne. Twee kranten in Frankrijk die openlijk partij kiezen voor een kandidaat. Verrassend? Nee, niet echt, want Le Figaro en Libération zijn in een partij of een Dat kranten in Frankrijk partijdig zijn is geen verrassing, zegt François Jost, directeur van Media-Onderzoeksinstituut Seisme en verbonden aan de Sorbonne Universiteit. Le Figaro is al sinds jaar en dag rechts en Libération is al een paar decennia links. Je, je crois que les, les, les lecteurs, Fransen uh, verwachten van hun krant ook dat die ze bevestigt in wat ze al denken en vinden. Ze willen bij een ideologische familie horen en een gelijkgestemde krant hoort daarbij. Neem morgens in Parijs de Metro en je ziet heel veel mensen een gratis krant lezen, zoals Metro of Direct Matin. En die kranten hebben opvallend genoeg geen opinie. Die melden alleen kale nieuwsberichten. Ze zijn neutraal. Zij zijn tegenwoordig in Frankrijk de objectieve kranten. En dan is er natuurlijk nog televisie. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ils sont les deux de la. Elke avond gaat het op tv wel over de campagnes. Er zijn ook speciale programma's over en met de kandidaten voor het presidentschap. En zijn de tv-journalisten dan partijdig? In Frankrijk wordt vaak gezegd dat de journalisten links zijn. Journalisten worden er vaak van beschuldigd links te zijn, maar op de televisiejournaal zie je daar weinig van terug. Uh, il y a 5 ans, uh... Vijf jaar geleden waren de media juist redelijk enthousiast over president Sarkozy, maar daarvan is nu niks meer te merken. De media zijn juist heel erg kritisch. Uh, les ont été très largement par, par Sarkozy. Qui, uh... Maar Sarkozy bemoeide zich ook met de media. Als een bericht hem de afgelopen jaren niet beviel, op tv of in een krant, dan belde hij gewoon de redactie op om te klagen of om journalisten te bedreigen. Maar ook dat is niks nieuws in Frankrijk. De Gaulle, de minister van Informatie, avait son bureau quasiment au-dessus. Onder de Gaulle was er in de jaren zestig al een minister van Informatie. En die controleerde de inhoud van de televisiejournaals al voor ze werden uitgezonden. En misschien heeft het ermee te maken. Maar Franse tv-journalisten staan niet bekend om hun harde, confronterende interviews met politici. En notre invité ce soir is de president de la République Nicolas Sarkozy. Bonsoir, Monsieur le President. Bonsoir. Franse tv-journalisten zijn meestal heel beleefd, netjes, en ja, gedwee. Uh, oui, c'est souvent vrai. Souvent vrai dans les interviews. Face met name Sarkozy. bij interviews met Sarkozy zijn journalisten op tv terughoudend, zegt mediaonderzoeker Jost. Et, euh, il peur, oui, de la part des, des journalistes, je crois. Oui. Journalisten zijn bang voor Sarkozy, omdat hij snel kwaad wordt. Het is een opgewonden standje. Journalisten en andere radio- en tv-persoonlijkheden ook zijn wel op het matje geroepen, of zelfs ontslagen, omdat ze de president te kritisch benaderden. Het grappige is dat je nu ziet, zegt Fran Just, dat de socialistische presidentskandidaat François Hollande de verkiezingen lijkt te gaan winnen en dat Franse journalisten daarover opgelucht zijn, na al die jaren met de opvliegende Sarkozy. Hollande wordt tegenwoordig allervriendelijkst behandeld door de Franse pers. De journalisten zijn met François Hollande. Maar moet het dus nog wel even doen. Winnen van Sarkozy. De tweede ronde van de Franse presidentsverkiezing is op 6 mei. U leest, ziet en hoort er van alles over. Op onze website nos.nl. En klik dan naar dossier Frankrijk kiest. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Chelsea heeft zeer verrassend de finale bereikt van de Champions League. In Spanje schakelde de Engelse titelverdediger Barcelona uit via een 2-2 gelijkspel. Het was sensationeel gisteravond in Camp, Want 1-0 werd het voor Barcelona door Busquets... en snel daarna ook nog 2-0 voor Iniesta. En toen leek het gespeeld met Chelsea. Zeker ook omdat John Terry, de aanvoerder, een rode kaart kreeg. De aanvoerder van Chelsea. Maar de 10 van Chelsea tegen de 11 van Barcelona... kwamen vlak voor rust nog op 2-1... door een werkelijk magistraal doelpunt van Ramirez. De tweede helft ook weer een aanvallend Barcelona. Het bleef pompen, pompen, pompen richting het doel van Petr Cech... de uitblinker keeper van Chelsea... Ballen op de paal, zelfs een gemiste penalty van Messi... die op de lat ging. Niets kon Barcelona helpen. De 2-1 bleef dus heel lang staan. Dat was al genoeg voor Chelsea. Maar toen Chelsea ook nog in de extra tijd de 2-2 maakte... door notabene... Torres, een Spanjaard, was het over en uit. En gaat Chelsea heel verrassend naar de finale in München van de Champions League op 19 mei. Ja, het was dus een zwaar bevochten gelijkspel voor Chelsea. Het kwam er ook niet zonder kleerscheuren vanaf, want voor de finale zijn nu maar liefst vier spelers geschorst. Desondanks was Salomon Kalou dik tevreden. Voormalig Feyenoorder had natuurlijk al wel gehoopt op deze stunt. Ja, tuurlijk. Want het uh, is voetbal. Uh, is, uh, je, je weet maar nooit. En als je geeft je best, je weet uh, dat uh, je kan, en, in één wedstrijd kan uh, je resultaten doen. En dat ben je goed gedaan. Toe, toe, en en uh, het was een moeilijke wedstrijd. 10 tegen 11. Maar iedereen heeft goed gedaan en uh, ik, ben, ja, ik, ben, uh, ik ben blij. Vanavond zal duidelijk worden wie de tegenstander van Chelsea wordt. In Madrid verdedigt Bayern München een 2-1 voorsprong tegen Real Madrid. De coach van de Duitsers, Joep Heinkens, verwacht een aantrekkelijke wedstrijd. Het is heel duidelijk dat Real Madrid een mannschaft is... die een riesig offensiefpotentieel heeft. En dat zich mannschaft zichzelf En Daarom ga ik ervan uit dat morgen... Eh, beide beide Mannschaften eh, versuchen ook in hun offensiefpotentieel auszuspelen. Real Madrid moet muss, minstens muss een Tor erzien. En eh, ik denk dat de FC Bayern zu jeder tijd in de lage is, ook in Bernabeu-stadion, dat een of andere Tor te erzien. Nou, Henkens prijst de aanvallende kwaliteiten van Real Madrid, maar is ervan overtuigd dat ook Bayern kan scoren. En heer Veenspits, Bas Dost heeft afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Vitesse een breuk in zijn jukbeen opgelopen. En daarom moeten topscorer van de eredivisie de komende wedstrijden spelen met een masker op. En het is ook nog niet zeker of die komend weekend wel inzetbaar is in de uitwedstrijd tegen Heracles. Nicky Terpstra is als eerste Nederlandse wielrenner, zeker van de Olympische wegwedstrijd. Nederland heeft vijf startplekken in Londen. Bondscoach Leo van Vliet vindt dat Terpstra na zijn sterker voorjaar een plek in de ploeg verdient. Als ik erover nadenk is dat misschien ook wel een signaal. dat, dat, dat De manier zoals hij rijdt en hoe hij zich manifesteert, dat dat wel indruk maakt. En wat, wat ik toch wel kan waarderen. Het is, het, is, het, is, het is toch in een periode van drie, vier weken dat hij heeft zich laten zien. En dat, je, dat, dat het wel mogelijk is om zo te rijden. En Terpstra had ook wel een beetje op dit goede nieuws gerekend. Ik, ik vind uh, na zo'n voorseizoen uh, had, ja, verwachtte ik wel een selectie. Maar dat hij zo vroeg is gekomen is natuurlijk wel mooi. Dat geeft wel uh, vertrouwen. En Leo van Vliet maakte de definitieve selectie bekend... na het Nederlands Kampioenschap op de weg. Dat is in juni in Kerkrade. Slecht nieuws voor marathonloopster Miranda Boonstra. Zij mag niet meedoen aan de Olympische Spelen. Boonstra liep bij de marathon van Rotterdam 8 seconden boven de limiet. De Atletiek Unie drong vervolgens toch aan op deelname. Maar NOC-NSF wil niet tornen aan de kwalificatie eisen. De Nederlandse zeilers blijven goed presteren bij de wereldbekerwedstrijd in Hieres. Vooral in de 74 klassen staat Oranje er goed voor... en liggen beide boten op koers voor Olympische kwalificatie. Lisa Westerhof en Lopke Berghout behielden hun leidende positie... door een eerste en een zesde plaats. En bij de mannen staan uh, Sven en Kalle Koster derde. Broers wonnen een race en eindigden daarna als vierde. En dat in de voorgaande wereldbekerwedstrijden het niet lukte, is Kalle Koster blij dat het nu eens een keertje wel mee zit. Kijk, het is zo. In Palma ging alles wat er mis kon gaan, ging er mis. En hier gaat alles wat er, wat er goed kan gaan, gaat goed. Weet je? De gekste dingen gaan goed. We waren een gat in de boot voor de start en we slaan om. En we worden nog vijf die wedstrijd. Ja, dat zijn dingen. Dan als dat lukt, dan, ja, dan zit het een weekje mee, zeg maar. De Boeys-Koster hebben nog een zesde plaats nodig voor Olympische kwalificatie. Westerhof en Berghout kunnen volstaan met een plek bij de eerste 12. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half 7 Dorald Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. Er komt geen lijnpoging of een doorstart van het kabinet Rutte.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 En Oekraïne wil dat de Nederlandse energiemaatschappij... een reclamespotje met Henk Spaan van de Buis haalt. Daarin wordt een biertap voor thuis beloofd... aan mensen die overstappen van energieleverancier. Gesuggereerd wordt dat mannen vanwege die thuisstap... beter thuis kunnen blijven om het EK te kijken... in plaats van het toernooi in Oekraïne te bezoeken. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is nu op veel plaatsen bewolkt... maar in het westen komen een paar opklaringen voor. Het is vrijwel overal droog... en de temperatuur die ligt nu rond een graad of zes. Vanochtend blijft het eerst droog en zien we een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Maar in de loop van de ochtend raakt het toch langzamerhand meer bewolkt. Aan het begin van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. En de neerslag die breidt zich vervolgens over het land uit. Aan het eind van de middag regent het in het hele land. Het wordt vanmiddag zo'n 14 à 15 graden en daarbij staat een zuidelijke tot zuidoostelijke wind. Die neemt overdag toe naar matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. En aan de westkust komt later een krachtige wind te staan, zo'n windkracht 6. En vanavond wordt het op de meeste plaatsen weer droog en klaart het hier en daar op. Morgen donderdag begint dan redelijk zonnig, maar overdag ontstaan er op steeds meer plaatsen stapelwolken en later ook een aantal buien. Het wordt morgen 15 tot 17 graden. ANWB ah, verkeersinformatie. verkeersinformatie Op de A7 hoorn richting Zaandam alweer file rijden tussen Purmerend Noord en Purmerend over 2 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat 5 kilometer tussen de afrit Arkel en Hardingsveld Griesendam. Een vrachtauto is tegen een viaduct gereden. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer naar Rotterdam kan vanaf knopen Gorkum beter omrijden. Via de A27, de A59 en de A16. Dan kan het bij Rotterdam vanochtend wat drukker zijn dan normaal...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 Politieke partijen verschillen sterk van mening over de hoogte van de bezuinigingen voor komend jaar. En hoe er moet worden bezuinigd. Daarover zijn ze het ook niet echt eens. De enige overeenstemming in de Kamer is dat er iets moet gebeuren. T66-leider Alexander Pechtold heeft er zelfs een uitdrukking voor bedacht. Volgens hem moet er een einde komen aan het kapotverteren. Michiel Breedveld vroeg maar eens even wat dat nou betekent. Kapotverteren? Ja, dat is potverteren en je staatsschuld verder uit de pas laten lopen. Is dat wat dreigt? Ja, en wat we niet voelen. De, de auto's rijden, de trein rijdt, uh, mensen denken ach, de werkloosheid is nog niet zo hoog. Maar er hangt echt iets boven Nederland wanneer we niet zorgen dat we onze begroting op orde krijgen. In de ideale wereld zou je de verkiezingsprogramma's tegen elkaar in, de, tegen het licht moeten kunnen houden. En dan zeggen van nou dit is de grote gemene deler en dan komen we er wel uit. Maar voor zo'n bedrag, 15 miljard voor volgend jaar, dan gaat dat toch niet meer? exceptionele, eh, excessieve omstandigheden, zoals elke keer gezegd wordt... Hè, waarin de, de, de grote dingen gebeuren, dat zie ik in Spanje met 40% jeugdwerkloosheid. Dat zie ik in Griekenland, waar eh, salarissen, uitkeringen, pensioenen... gewoon drastisch omlaag gaan. Nederland heeft een relatief overzichtelijke opgave. Maar dan zouden partijen niet alleen na de verkiezingen moeten kijken... wat ze samen willen, nu ook. Ruim nog voor verkiezingen aan willen geven. Wij voelen urgentie, wij gaan dat doen. Maar kunnen ze dat? Kunnen ze dat als ze dan straks bij, bij de verkiezingen meteen de rekening gepresenteerd krijgen voor pijnlijke beslissingen? Als rechts een taboe op de woningmarkt loslaat, en dat is voor een gedeelte gebeurd, als links een taboe op de arbeidsmarkt loslaat, daar zitten de miljarden. Dat blijkt vandaag ook. En dan treffen ze elkaar in het midden bij de D66, is dat wat u zegt? En dan is D66 bereid om ook nog zaken als de nullijn en een deel van de BTW op zich te nemen. En wij zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor het ook terugdraaien van een aantal pijnlijke bezuinigingen. En dat allemaal om aan de dictaten van Brussel te voldoen. De dictaten die in Nederland aan Brussel zijn opgelegd. Door Bos, door Plasterk, door Pechtold, door Rutte, door iedereen die de afgelopen tijd heeft gezegd... die Grieken die mogen niet potverteren, uh, zij moeten zich aan regels houden dan staan we toch in ons hemd als we het zelf ook niet doen. Het is maar een regeltje, 3 4 Dat is iets wat wij af hebben gesproken in verdragen. Europa is democratisch gekozen met een parlement. Daar zitten commissarissen die door ons zijn neergezet. Dat is niet een of andere ambtelijke club die daar in Brussel zit. Als je dan concludeert dat je de economie ook kunt kapot bezuinigen... dat de werkgelegenheid oploopt. Dat is onzin, dat is volstrekte onzin. Wat is kapot bezuinigen? Kapot bezuinigen is wanneer je de economie verder laat instorten... door oplopende rentes. U zag het gisteren al... Nederland extra moest lenen, we betaalden meer. Dat was al kassa, 100 miljoen extra, omdat we hier niks doen. En dat komt op de 80 miljoen die we per dag betalen... omdat we niet in staat zijn om nou eindelijk eens een keer... over taboes heen te stappen. D66 wil dat doen en ik roep de anderen ook toe op. Ik wil de kiezer dadelijk niet alleen kunnen vertellen... wat ik van plan ben, maar ook wat ik gedaan heb. D66-leider Alexander Pechtold. Morgen dus debat over bezuinigingen en wat de partijen zelf voor ideeën hebben. Ver weg van de politiek in Den Haag proberen politici in Limburg een nieuwe start te maken. Vorige week viel de coalitie van CDA, VVD en PVV. Gisteravond kwamen alle fractieleiders van de partijen in de Provinciale Staten, inclusief PVV-vrouw, voorvrouw Laurens Stassen, bij elkaar om te overleggen. En dat verbaasde de fractievoorzitter van het CDA, Martijn van Helvert, niet. Nee, ik was daar niet verbaasd over. Ik ben er wel trots op. Ik vind dat uh, je kunt zien dat de staten hun verantwoordelijkheid nemen... en zien dat het van groot belang is dat we snel een nieuw bestuur hebben. En ik was trots op onze staten, dat we er allemaal waren. Ja. Uh, alle fractievoorzitters van de partijen in Provinciale Staten waren hier aanwezig. Wat is er nu eigenlijk vanavond afgesproken? Uh, er is, uh, het enige wat afgesproken is, is dat ik uh, vanaf nu elke vrijdag om 12 uur... een mail uit zal doen naar de stand van zaken. Voor de rest hebben fracties kunnen zeggen wat zij belangrijk vonden in de procedure. En daar zal ik in de loop van deze week een procedure uitdestilleren die ik zal communiceren. Ja, het woord dat ik het meeste heb gehoord was het moet snel. Uh, dat en, hebben... en zorgvuldig. Juist, die twee samen. Ja, er is voortvarendheid en zorgvuldigheid. Die twee dingen moeten betracht worden. En daarin moet je een dun lijntje zien te vinden wat het beste is. Nou, en daar gaan we naar op zoek. U bent fractievoorzitter van de grootste fractie in de Provinciale Staten, van de CDA-fractie. Aan u de taak om alle neus weer de goede kant op te krijgen. Gaat u dat lukken? Eh, als ik deze eh, samenwerking zag vanavond, eh, deze constructieve discussie over de procedure, daar heb ik daar een hele goede moed in. En eh, wat dat betreft eh, was ik, zoals ik zei, trots op de fractievoorzitter dat ze er allemaal waren en de constructieve houding die ze hadden in de discussie. Gaat u weer in zee met de PVV? Eh, wij hebben altijd gezegd, we sluiten niemand uit. Ook de PVV niet. Ik heb wel gezegd, het ligt niet voor de hand dat het met de PVV is. Ja, mevrouw Stassers had ook een beetje stuurs te kijken vanavond. Maar op. viel u dat ook op? Ik, het is me niet opgevallen dat mevrouw Stassen anders kijkt dan normaal. Dus je kijkt altijd stuurs? Nou, is, is, is, mevrouw Stassen mevrouw Stassen. Ja. Maar goed, de PVV zegt u eigenlijk nu of meer van... nou, daar, de kans dat we daar nog mee samengaan, die is klein. Wat zijn dan de andere mogelijkheden binnen, binnen de Provinciale Staten? Nou, we hebben vandaag afgesproken dat we een goede procedure volgen. En die procedure past niet. Dat ik nu al vooruitblik op mogelijke samenwerkingen. Dus dan houd ik me aan die procedure. Kijkt u ook naar Den Haag vandaag? Eh... Uh, dat interesseert me zeer zeker. Ik ben altijd geïnteresseerd in politiek, ook in Den Haag. En als ik het goed heb begrepen, hebben we 12 september de verkiezingen. Maar het is natuurlijk een, een, een soort van vergelijkbare situatie. Hè? U uh, bent hier, zit hier ook met een ge geklapt college en daar zit men in een geklapt kabinet. Um, ja, kijkt u daarna, misschien leert u er iets van of neemt uh, u tips mee uit Den Haag... waarvan u zegt, van, nou dan kunnen we hier in Limburg ook iets mee? Ik, ik kijk er altijd naar. Ik volg het ook. Waar ik kan leren doe ik dat graag. Uh, ik hecht er wel aan om te stellen dat het twee echt totaal losstaande entiteiten zijn. In Limburg hebben wij onze verantwoordelijkheid voor de provincie. In Den Haag voor Nederland. Wanneer denkt u dat er een nieuwe coalitie is in, in Limburg? Uh, in Wat gaat u? We hebben vandaag gesproken over de procedure. Er is gesproken over zorgvuldigheid en voortvarendheid. Nou, vanuit alles wat ik gehoord heb vandaag... zal ik met een procedure naar buiten komen. En eh, het past dus nu niet in de procedure... om nu alvast een bepaalde datum te noemen. Maar het moet snel en zorgvuldig. Voortvarend en zorgvuldig. Daar ben je het wel mee eens. Daar ben ik mee eens. Paul Sanders was dat over de politieke problemen in Limburg. Tien over half zeven. We gaan naar Mark Robin Visser. Goedemorgen, Mark Robin. Goedemorgen, Marcel. Vandaag op pad met een zwart boek onder de arm. Wat staat daarin? Nou, dat zwartboek, dat uh, gaat straks in, uh, in Den Haag worden aangeboden. Ik heb het gisteravond uh, onder mijn neus gekregen. Een zwartboek over uh, de zorg voor ouderen in Nederland. Het zwartboek is uh, samengesteld door uh, Advocabo FNV. En het gaat met name over verzorgingshuizen. Ja, we hebben er de laatste tijd al wel meer over gehoord. Over uh, dat de werkdruk in de, zorg, uh, in de verzorgingshuizen veel te hoog zou zijn. En dat de bewoners daar uh, onder te lijden hebben. Er staan allemaal meldingen in dat boek. Ik, kom er, ik ga er straks... Uitgebreider op in. Ik zal eerst even vertellen waar ik nu ben. Ik ben afgereisd naar het mooie Brabantse Boekel En ik heb een, een date met mevrouw Marijnus. Goedemorgen. Nee, ik ben mevrouw van der Eerde. Neemt u mij niet kwalijk. <laughs> dat doe ik niet. Ik kijk gewoon verkeerd. Ja, nee, dat geeft niks. Het is vroeg, dus het kan. Ik moet u nog feliciteren. Dankjewel. U bent jaren geweest. Ja. Vannacht laat geworden en nu zo vroeg alweer de vroege dienst hier. Ja. Ja, daar hoort het bij, ja. Vertel eens, want u werkt in verzorgingshuis Sint-Petrus. Ja, ik werk in het zorgcentrum Sint-Petrus in Boekel. Wat doet u hier? Ik ben activiteitenbegeleider en ik werk ook in, een, in het nieuwe project als coach belevingsrichtige zorg. Kijk, Dus u heeft dagelijks te maken met bewoners... Ja. Nu staan we hier voor de hoofdingang. En ik ja. zie hier een hele grote sticker op de deur. En daar staat op door Young Block getest. Met een heel groot uitroepteken erbij. Wat betekent ja. dat? Nou, uh, hier in Boekel zijn, uh, is het Young Block. Dat zijn jongeren. En die zijn uh, Sint-Peters komen testen of dat we inderdaad wel de zorg leveren die wij vertellen. Dat dus ze hebben hier geslapen, ze hebben hier gegeten. Geslapen, ze hebben hier een hele dag meegelopen. Ze hebben hier uh, gegeten. En ze... ik, ik stel me voor dat als die sticker hier hangt, ja. dat jullie een voldoende gekregen Ja, hebben. we hebben een een, een, een zeer goed gekregen. Dus ik mag concluderen dat dit een verzorgingshuis is... waarvan geen meldingen in het zwartboek staan? Nee, ik, uh, die meldingen die hebben wij niet. U, er is hier geen sprake van schijnende toestanden? Nee. Heeft u al dingen gelezen die in het zwartboek te lezen zijn? Nou, ik heb er nog maar heel weinig uh, van gelezen. Ik, je hoort natuurlijk wel wat op, uh, op ja. tv en op radio. Bijvoorbeeld uh, mensen die om vier uur s'nachts uit hun bed gehaald worden... en er wordt erbij gezegd, want die mensen zijn de mensen... hebben toch geen besef van dag en nacht, gebeurt dat hier ook? Nee. nee. Ligt allemaal nog, uh, nog op één oor? Uh, Degenen die op één oor willen liggen, liggen op één oor. Dat kan hier dus? Dat kan. Wij gaan verder praten over de situatie in verzorgingshuizen hier in Boekel, maar ook uh, elders. En we gaan uh, in dat zwartboek uh, bladeren, kijken wat er allemaal aan de hand is in het land. Okay, ja. goed. Tot straks. Ja. Mark Robien Visser praat vanochtend dus over misstanden in de ouderenzorg. En zodanig gaan we op zoek naar goud en platina. Niet in de grond, maar in de ruimte. We moeten zo meer over. Eerst naar Kees Quax. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. het op de weg. Een paar problemen. Een flink probleem hebben we eigenlijk al te pakken... op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Er reed een kraanwagen tegen een viaduct bij Hardingsveld-Giessendam. Er is een rechterrijstrook dicht. Het viaduct is beschadigd. Er wordt dadelijk geïnspecteerd. En er staat ruim 9 kilometer file al vanaf Leerdam tot Hardingsveld-Giessendam. De keer in Rotterdam kan dan ook voorlopig beter gaan omrijden... vanaf knopend Gorkum naar Rotterdam dan via de A27, de A59 en de A16. Om niet te vertellen hoe lang het allemaal gaat duren... Een tweede probleem kan gaan spelen bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda komend. Dus schade aan de rechterrijstrook van de vrachtwagenstrook op de Van Briennoordbrug. Nou, die blijft waarschijnlijk de hele spits dicht. Dat kan voor extra aanbod zorgen op de parallelbaan en op de hoofdrijbaan. Hmm, nou, dan ben ik benieuwd naar jouw voorspelling. Hè? Eh, ja, die is normaal op woensdag vrij makkelijk. Want die is niet, meestal niet al te druk, die spits, 100 kilometer. Ik eh, vermoed dat we daar vanochtend wat bovenuit gaan komen. Voorzichtig ga ik van 150. Oké, okay. we horen later van je. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. U heeft het inmiddels wel begrepen. 12 september zijn er verkiezingen. Maar voor die tijd moet er nog wel een begroting voor volgend jaar komen. En dat is een zware opgave, omdat er miljarden bezuinigd moeten worden... om de overheidsfinanciën een beetje in de hand te houden. Overeenstemming daarover is er allerminst, bleek gisteren in de Tweede Kamer. De VVD is bezorgd en vraagt zich af of in de Kamer ook wel overeenstemming bereikt kan worden. Peter Blok, sprak erover met de fractieleider van de VVD, ook Blok. Ja, meneer Blok, te weinig steun lijkt het om met een pakket naar Brussel te gaan. Dat moeten we afwachten. Donderdag is daar een vervolgdebat op. Maar ik ben wel bezorgder geworden door dit debat. Sceptisch ook?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 Wat is dan de oplossing? Wat moet er nu gebeuren? Het kabinet moet met een voorstel komen. Omdat het kabinet demissionair is, is ze afhankelijk van de Kamer. Ik heb namens de VVD-fractie de bereidheid uitgesproken om met andere partijen te kijken... hoe we in ieder geval zoveel mogelijk bezuinigingen en hervorming door de Kamer kunnen krijgen. Dat blijft ook mijn insteek. En ik hoop dat dat gaat lukken. Maar nogmaals... Ik ben niet optimistisch geworden door dit debat. Nee, want die grote partijen die, uh, houden zich niet aan de min drie is min drie. Precies. De Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP, PVV hebben allemaal aangegeven... Dat ze de tekorten niet snel terug willen brengen. Als VVD zijn we er altijd van overtuigd geweest dat je rekeningen niet door moet schuiven naar de toekomst. Niet omdat dat van Brussel wel of niet moet. Maar omdat we die rekeningen niet naar onze kinderen willen doorschuiven. En ik vind het dus heel zorgelijk dat zoveel partijen in de Kamer zeggen dat ze die rekening wel op willen laten lopen. Dan zegt de premier: van, Dan kunnen we een boete krijgen van 1,2 miljard euro. Maar is dat geen dreigement? Dat is een afspraak die alle Europese landen gemaakt hebben. Een afspraak die overigens ook gesteund is... bijvoorbeeld door de Partij van de Arbeid... die nu tegen het snel terugdringen van het tekort is. Dus ik vrees dat als Brussel met die boete komt... Nederland niet kan zeggen dat ze daar niets van geweten heeft. Daar heeft Nederland mee ingestemd. En dan geeft u de Partij van de Arbeid de schuld, als het zover komt? Het gaat helemaal niet om elkaar de schuld geven. Ik zit in de politiek om problemen op te lossen. Dat is ook de reden waarom de VVD met het CDA, maar helaas niet met een meerderheid... een, een, een moeilijk, maar wel voldragen financieel pakket heeft ontwikkeld in het Katsehuis. Ik hoop dat zoveel, zoveel mogelijk ervan nog door de Kamer kan. Dan vermijden we die boete, dan zorgen we dat schulden niet worden doorgeschoven. Maar heel veel partijen hebben vandaag daar grote blokkades voor opgeworpen. Gaat u nu snel nieuwe vrienden maken de komende twee dagen? In de politiek werk je samen, niet, niet om vrienden te worden... maar om problemen op te lossen. En ik ga zeker om de tafel zitten met andere partijen. En ik hoop dan dat we een iets ander beeld zullen zien dan vandaag. Alles. Dus, fractieleider van de VVD, Stef Blok. Het lijkt uh, misschien wat vergezocht, letterlijk en figuurlijk... het plan van een paar schatrijke Amerikaanse ondernemers... om in de ruimte op asteroïden naar goud en platina te zoeken. Toch willen ze het serieus proberen. Als je denkt over wat de menselijke exploratie over is het de zoek naar natuurlijke hulpbronnen. De mens is in de loop van de geschiedenis altijd op zoek geweest naar natuurlijke hulpbronnen... zegt ruimteondernemer Peter Diamandis. Vroeger zocht de mens alleen op aarde naar grondstoffen. Nu ook in het zonnestelsel. We're going from a species that used to use only resources within a day's walk... ...to a species that has access to resources on our planet... ...to a species now that has access to the resources in our solar system. En die kostbare grondstoffen willen ze gaan winnen op asteroïden. Wim van Westraenen, maanonderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is eigenlijk nou ja, letterlijk een, een klomp steen... Die niet zo mooi rond is als een planeet. Daar zijn asteroïden te klein voor. Dus het is een, uh, ja, gewoon uh, een, een, een blok steen zoals je hier in een, uh, een uh, dijkbeekje zou vinden. Maar dan, uh, dan veel groter. Dus uh, uh, enkele kilometers tot, uh, tot tientallen kilometers in uh, diameter. Die bestaan onder andere uit, uh, uit zeldzame metalen zoals goud en platina. Maar volgens veel deskundigen is het plan niet rendabel. Het zou veel meer geld kosten om het goud en platina uit de asteroïden te halen... dan dat je er ooit mee kan terugverdienen. Bovendien is de techniek nog niet ver genoeg, zegt maanonderzoeker van Westraenen. Het moet in principe technisch mogelijk zijn. Maar daarvoor moet je bijvoorbeeld de steen heel erg warm maken tot een paar duizend graden. En de technologie om dat te doen die is nog niet zo etterterie beschikbaar om in de ruimte te gebruiken. Volgens medeoprichter Eric Anderson is er iets op de asteroïden te vinden dat nog waardevoller is dan goud en platina. Water, oké, okay, so water in space, as you will, as you will come to learn, is we in space. Van Westerene bevestigt dat. Ja, het is belangrijk om, uh, om te bedenken dat, uh, dat water een heel zeldzaam goedje is in, uh, in de ruimte. Dus zelfs als er maar een klein beetje in zit, kan het heel uh... ...waardevol zijn als je het op een of andere manier uit de steen weet te halen. Op de hele lange termijn zou je het kunnen gebruiken als drinkwater... ...als daar mensen naartoe zouden gaan. Uh, maar je zou het ook kunnen gebruiken om brandstof te maken... ...door het te splitsen in waterstof en zuurstof. Dat kun je dan gebruiken als brandstof voor uh, raketten... ...die bijvoorbeeld verder het zonnestelsel in uh, zouden willen. De ondernemers willen binnen twee jaar kleine telescopen lanceren, die op zoek moeten gaan naar de juiste asteroïden. Daarna moeten ruimterobots de kostbare grondstoffen uit de stenen halen. We want to generate interest all around the world and have the public follow us as we really work to do a very hard thing, which is to create robots that go into deep space and learn to to remotely mine asteroids. Dat zal miljoenen of mogelijk zelfs miljarden gaan kosten. Daarvoor krijgen ze de steun van investeerders als Hollywood-regisseur James Cameron... en de topmannen van Google, Larry Page en Eric Smith. Het is buitengewoon moeilijk, geeft D.M.N. Dus toe, maar de opbrengsten zullen enorm zijn. Let me say, it can be done. And yes, it's very difficult. There's no question. We're talking about something which is extraordinarily difficult. But the returns, economically and of benefit to humanity, are extraordinary. Een bijdrage van Jury uh, Stubinetski en Ernest Klaassen. Artsen en verpleegkundigen wassen hun handen niet vaak genoeg. Volgens onderzoekers aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam geldt dat voor de meeste artsen en verpleegkundigen. Het onderzoek is gedaan door promovendus Vicky Erasmus. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bijna geen van de artsen en verpleegkundigen wast handen. Dat is vies en ook nog eens gevaarlijk. Wat zijn de gevolgen, of wat kunnen de gevolgen zijn voor patiënten? Um, nou, wat ik eerst eventjes uh, uh, wil vertellen, we hebben dit onderzoek uitgevoerd uh, uit een landelijk steekproef van 24 ziekenhuizen, dat is dus ruim een kwart. Ja. Daar hebben we 40, uh, 400 artsen en verpleegkundigen gekeken hoe het zat met de naleving van de richtlijn. Mm -hmm. En het kwam dus naar voren dat in ongeveer 20% van de momenten waar het dat nodig is, de handen daadwerkelijk gewassen of gedespliteerd werden. Dus dat is uh, veel, veel te weinig. Dat, dat laat inderdaad wel veel ruimte voor verbetering. Um, zo ja, wat kun je het we ook weten, zeggen. Ja. Wat, wat we weten, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft deze richtlijn opgesteld. En die stelt ook dat handhygiëne een van de belangrijkste middelen is, uh, manieren om uh, de verspreiding van ziekenhuisinfecties tegen te gaan. Uh, maar verder heeft dit onderzoek zich alleen gericht op het handhygiëne zelf, dus niet over de infecties die, uh, die verder zouden verspreiden. Mevrouw Erasmus, waarom bent u zo voorzichtig? Het is toch uh, dat het dat het te weinig gebeurt? Dat u uw collega's niet tegen het hoofd stoot? Of? Nou nee, dat, uh, wat we na, namelijk verder nog zien is dat uh, bij zorgverleners de intentie er wel is ja. uh, om de handen te wassen en te desinfecteren. En, en ze willen het heel graag, maar ze geven aan, ja, in de praktijk komt het er wel eens niet van. En dan komt het er vaak niet van. Uh, dit zien we terug bij heel veel gezondheidsgedragingen. Denk bijvoorbeeld ook aan, uh, aan sporten of, of gezond eten. Er zijn heel veel dingen die we als mens uh, heel graag zouden willen doen. En waarvan we vinden dat dat zouden we moeten doen. Um, maar in de praktijk zijn er allerlei factoren uh, die dat nog beïnvloeden. Wat, wat, we, we wat, dat... Wat, wat, wat vertellen artsen en verpleegkundigen? Waarom komt het er soms niet van? Um, nou, wat we uh, hebben gedaan om dat te onderzoeken is uh, vragenlijsten afgenomen. Uh, bij 1500 artsen en verpleegkundigen. Uh, en wat daar dus uh, naar voren komt, is dat er eigenlijk een, een aantal factoren zijn. Uh, ten eerste, wat we zien, uh, is dat voor de arts het heel belangrijk is dat ze voldoende kennis van de richtlijnen hebben. Um bij de verpleegkundigen zien we eigenlijk een heel ander uh, component. Uh, dat is uh, ja, wat we noemen de sociale norm. Ja. Uh, dat zit veel meer in wat zij zien, dat hun collega's doen, maar ook bijvoorbeeld in het aanspreken van elkaar onderling. Maar mevrouw Erasmus, even waar, uh, ja. als ik u even mag onderbreken. De intentie, oh, de intentie is er wel. Maar ja. dit moet toch uh, gewoon in, in de genen zitten. Dit moet toch aangeleerd zijn. Dit moet er toch gewoon bij horen dat dat iedere keer gebeurt, die handen wassen. Ik heb s ochtends vroeg ook geen tijd om het handen te poetsen, en toch doe ik het. Dat, dat er, waarom is dat niet zo bij ze? Wordt dat ze niet geleerd? Um, nou, in ieder geval wat we wel zien is dat uh, de afgelopen jaren er in de opleidingen, dus zowel bij verpleegkundigen als bij artsen veel meer aandacht hiervoor is. Uh, dat is er zeker wel. Ja. Um, maar wat uh, en hier hebben we interviews uh, gedaan met artsen en verpleegkundigen um, en wat ze eigenlijk aangeven is. Uh, ook uh, de, de mensen die het tijdens de opleiding leren, uh, die weten dan wel heel goed hoe het moet, maar die komen dan vervolgens op de afdeling. Uh, en ja, die zien dan hoe er in de praktijk gewerkt wordt en nemen ja. dat heel makkelijk over. Ja, de cultuur moet dus uh, anders worden. Want iedereen weet Inderdaad. ook wat de gevolgen ja. kunnen zijn. Nou, Vicky Erasmus, hartelijk dank okay, voor dit verhaal. Over de handen wassen. Goedemorgen. Oké, okay, dank u wel dag. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranken. CDA's willen de demissionaire minister van Financiën als lijsttrekker, schrijft het AD. Jan Kees de Jager zou onder druk staan van partijgenoten om toch lijsttrekker van het CDA te worden... bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, op waarschijnlijk woensdag 12 september. De Jager zegt dat hij geen ambitie in die richting heeft. Talrijke CDA's zouden zich niet willen neerleggen bij die afwijzing, al dus het AD. Wordt nu echt op hem ingepraat en om zijn besluit te heroverwegen, zegt Karel Leunissen van het CDA Limburg en het AD. Uit een peiling van het tv-programma 1 Vandaag bleek gisteren opnieuw... dat de jager favoriet is bij de CDA-leden. De jager werd door 36% van de deelnemers als lijsttrekker genoemd. partijbestuur komt vandaag bijeen om te bepalen... of er interne verkiezingen komen voor dat partijleiderschap. De Nederlandse politie zit in een ernstige impasse, schrijft Trouw. Volgens de krant zullen de fracties in de Tweede Kamer... deze week niet in slagen een bezuinigingspakket samen te stellen... dat tegemoet komt aan de eisen van de Europese Unie. Het debat in de Tweede Kamer... Um... Nou, oh, dat moet politiek zijn, denk ik, ja. In de Tweede Kamer gisteren over de val van Rutte 1... liet volgens Trouw een zwaar verdeelde Kamer zien. Ik dacht, waar gaat dit heen? Maar het gaat over de politiek, ja. ja. En Trouw noemt het u uniek dat een oplossing over de aanpak... van het begrotingstekort morgen in een openbaar debat moet worden uitgevochten. In de regeringskringen hebben betrokkenen er een hard hoofd in... dat eind deze maand een eensluidend plan richting Brussel wordt gestuurd. Zelfs het uitgangspunt, een tekort van 3 in 2013... zorgt al voor verdeeldheid.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 De kans op een terroristische aanslag is hier verwaarloosbaar klein. En ondanks de economische crisis is hier geen sprake van grote onlusten... of massale stakingen die het land ontregelen. Dat baseert zich op een nieuwe ranglijst van een risicoadviseur. Sinds 2010 vermindert het gevaar voor aanslagen en politiek geweld in ons land. Nederland zakte toen van een verhoogd risico naar een beperkt risico. Nou, in alle kranten verder aandacht voor de 65e verjaardag van Johan Cruijff. Kranten blikken terug op zijn glansrijke carrière bij onderwijs andere Ajax en Oranje. Een groot deel van de voorpagina van De Telegraaf... en überhaupt de krant staat in het teken van Johan Cruijff. Op de voorpagina um, door de jaren heen... Cruijff met daarboven gefeliciteerd Johan in de krant... zegt Cruijff, mijn familie gaat me verrassen... en dat laat ik me overkomen. Het is altijd op een leuke en originele manier gegaan... dus uh, ik zal me nu ook geen bel vallen. En opmerkelijk is nog dat Louis van Gaal... Cruijff in een pagina grote krantenadvertentie... feliciteert met zijn 65 jarige verjaardag.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 Voor maar 99 euro, inclusief een volledige geurbehandeling van 59 euro. Maak nu een afspraak via Audi.nl en krijg nog eens 10 euro extra korting. Geen vuiltje in de lucht. Dat is Audi Top Service. KRO's Oog in Oog is terug. Elke woensdagavond scherpe 1 op 1 gesprekken... met prominente gasten uit binnen- en buitenland. Oog in Oog, live, 5 voor half 10, bij de KRO op Nederland 2.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 Dit is Radio 1.